Ja, je moet zo denken, Daan. Die dokter zit er niet voor niks. Ze hebben in Italië vroeger wel eens slechte ervaringen opgedaan. Dus die fabrieken hadden rommel gestuurd. Ja, soms ligt het trouwens ook wel aan de chauffeurs, hoor. En Piet nou? Piet vervoert nou spek, hè? Ja, ja dat heeft hij in os gehaald. Nou, die verzorgt zijn wagen en zijn lading zo, hè? Uit de kunst. Maar ik heb het wel eens anders gezien. Hier, hier aan dezelfde Brenner, hè? kwam ik hier een wagen met een lading hammen binnen. Hammen? Oei, je bedoelt varkenshammen Ja, nou die hammen zelf waren wel goed Daar ging het niet om Maar de wagen waarin ze vervoerd werden Jongen, wat was die vies Het dekzaal moest los, zei de dokter En toen dat gebeurde, bleven we allemaal een stap achteruit Je stond finaal weg Gek hè Zondag liep ik nog in Amsterdam En nou woensdagmorgen zit ik aan de Brenner De berglucht doet goed hè ...toch kunnen lang niet alle mensen tegen? Oh nee? Sommige mensen worden ziek als ze een berg bestijgen. Bergziekte hebben ze dan. Hun oren gaan zuizen, ze krijgen hartkloppingen en ze gaan overgeven. Kunnen ze daar niks tegen doen? Het belangrijkste is geloof ik dat je langzamerhand wendt. Uh, waardoor krijg je het? Het heeft iets met het verschil in luchtdruk te maken. Hoe hoger je komt, hoe lager wordt de luchtdruk. En dat verschil in luchtdruk, dat kunnen veel mensen zo gauw niet verwerken. Jongen, ik heb een nacht op de Brenner geslapen. Ja, als je door Oostenrijk naar Italië rijdt, ga je over de Brenner, dat is vaste prik. Het is de makkelijkste pas om de Alp over te komen. Pas? Ja, ik bedoel een bergpas. Een bergpas is een plaats waar je met de minste moeite over een geberg oh. te kan. Hallo, Dirk. Tot ziens. Hey. Dag, Piet. Dag, Piet. even een tijdstang Nou is Piet al klaar, daar gaat ie. Nou, daar komt de dokter naar ons toe. Voorlopig had ik nog even het stuur... Maar, eh... laat ik jou ook een stukje rijden, joh. Ja, je wil wel eens wat anders, hè? Nou, zal ik je meteen voor een geintje waarschuwen. Een stuntje dat chauffeurs in de bergen wel eens uithalen. Een geintje? Ja. Nou, zeg het maar. Kijk, er zijn lui die hebben de gewoonte... ...hun wagen in zijn vrij te zetten... ...als ze een helling afgaan. Eh? Lekker laten hollen, noemen ze dat. De wagen in vrij? Dat zou mooi gaan. Oh, ja. Gaat heel hard, ja. Heel hard het ziekenhuis in. Je hebt je wagen niet meer in je macht, zie je. Nou... Je kunt toch sturen? Sturen, dat dacht je. Aan een vrachtwagen die met 120 kilometer h afgaat... stuur jij niet veel meer. Rem helpt ook niet. En in zijn versnelling krijg je hem niet. Als je een vrachtwagen laat rollen, kun je alleen maar hopen dat het goed afloopt. Nou, het lijkt me wel gemakkelijk is je vrij. Lekker liet in niet schakelen. Je wil wel eens wat anders, hè? Laat jij de wagen nou maar rustig van de berg afzakken. Precies zoals je het mij ziet doen. Een gangetje van 20, 30 kilometer gaat mij hard genoeg. Dus denk eraan... Niet laten hollen. Ik zal er zelf trouwens ook wel op letten. Niet laten hollen. Zie je, Daan? Als je de dokter eenmaal gehad hebt, dan ben je zo weg. We zitten nou een kwartiertje achter Piet en Joop. Ik dacht dat het na de Brenner niet meer zo bergachtig meer zou zijn, Dirk. Dat is minstens even erg. Ja, Dan, we komen nou in de Dolomieten terecht. De Dolomieten? Ja, we zitten nog een paar uur op steile hellingen. Er wordt hier veel hout gekapt, Dirk. Ja, er worden veel bomen omgehaakt. Maar er worden er ook weer een heleboel geplant. In Oostenrijk en in Italië wordt ervoor gezorgd... dat er voldoende bossen op de berghellingen zijn. Voldoende bossen? Je doet alsof er te weinig bossen kunnen zijn. Ja, nou, en of dat kan. Als je lawines wilt voorkomen, dan moet je zorgen dat er bossen zijn. Nou, wat kan een bos nou tegen een lawine doen? Nou kijk, je hebt een berg. Nou gaat er op de helling van die berg een hele massa sneeuw aan het schuiven. Nou, dan krijg je een lawine. Maar, als er op de helling van die berg een bos staat, dan vangt dat bos de lawine op. Je weet toch wel hoe een berg zo ongeveer begroeid is? Uh, nou, even kijken. Bovenop ligt ijs, van een hoogte van meer dan 3000 meter. Dan komt er gras. Ja, dat zijn de Alpenweiden, boven de 1800 meter zeg maar. Daaronder naaldbomen, dennen sparren. En dan de loofbomen, bijvoorbeeld eiken en beuken. En als je nou af en toe eens naar buiten kijkt, dan kan je zien dat dat lijstje klopt. Nou Dan, nog eventjes en we zijn in het dal. Kijk, daar beneden een stationnetje. En wat is het daarboven voor een gebouw, daar aan de overkant van het dal? Een elektrische centrale. Het zijn hier veel soldaten? Weet je nog wat ik je gisteren vertelde over Zuid-Tirol? Ja, een heleboel Zuid-Tirolers willen weer bij Oostenrijk. Ze hadden zelfs gebouwen opgeblazen. Om te voorkomen dat er nog meer vernield wordt, bewaken ze hier alles. Daar heb je heel wat man voor nodig, dat verzeker ik je. Zuid-Tirol, die is al gauw zo groot als Friesland, Groningen en Brenten bij elkaar. Nee, ik begrijp jou niet, Frank. Goed, we zitten hier een paar dagen vast in Rattenberg. Maar nou, wat zou dat nou? Ach, het, het zint me niet, Willem. Je kunt hier niks beginnen. Wat heb jij toch, Frank? Ik ben er niet gerust op, Willem. Ach, er kan nou echt niks meer tussen komen. Joop brengt het spul weg, uit. Mm. Ik heb hem een briefje bij het pak gegeven met de naam van ons hotel erop. Dan kunt hij opbellen als hij de diamanten afgeleverd heeft. Of Joop het telefoonnummer heeft of niet, kan me niks schelen. Wat is er daar met je aan de hand, man? Ik verveel me. Weer naar beneden. Hel ik die op, hel ik die af. Oh, je wil wel eens wat anders. Piet slaapt, geloof ik. Nou, kan hij de tenminste niet meer op mijn vingers kijken. Toch fijn dat ik dat pak koffie nog gekregen heb. Het is wel vervelend dat Piet het pak gezien heeft. Maar dan heb ik het ook weer gelaten, de pak. Oh ja. Ik heb het achter me gelegd. Die Piet moet ze niet laten hollen. Heeft toch te Nou, ik zet hem mooi in ze vrij. Dat gaat lekker. Hij krijgt een fijn gangetje. Ja, je wil wel eens wat anders, hè? Och, er is helemaal geen gevaar bij. Onder aan de is een flauwe bocht. Maar daar trek ik de wagen zo doorheen. Niet laten hollen. Piet wil alleen maar gewichter doen. Ja, maar nou gaat het toch wel heel snel. Nou, ik zal hem wat afremmen. Verdikkelen. Dat is toch gevaarlijk. De hanger gaat slingeren. Wat moet ik doen? Ik moet iets doen. Piet, Piet. Uh, uh, wat, wat is er? Hé, hij Hij is oud. Ga schakelen, schakelen, zetten. Zo, hij moet in de versnelling. Hij schakelt niet? Ik krijg hem in, in de versnelling. Hoe sla je hem erin? Dat gaat niet. Ik kan ook niet meer goed sturen. Hou hem recht, zo recht mogelijk. Anders biegen we afstand in. Recht, zeg ik. Ja, hij, doe mijn best. Ja, daar, daar, daar een mag strook. Daarin, rechts. Ja, ja Piet, ja. Ja, ja recht. Breng me nou. Ik ben eerst erop. Waarom dat nou? Ach, dat ruim die idiotie, die ezel, die, die, die, die, die misdadiger. Ik, ik had hem van die berg af moeten trappen. Joop, waar uh, zit hij nou? Uh, vooraan die ik bij de wagen de brokkelende. Nee, nou laat hij zich niet zien. Ik zeg toch tegen hem niet laat laten hollen. Ik begrijp het, Piet, zegt hij met zijn geluidige gezicht. Ik ben blij dat ik na jou van de Brenner weg ging, Piet. Ach, moet je zien hoe die wagen eruit ziet. Nou ja, Piet, dit is beter dan in de afgrond. En het was niet nodig geweest, hè? Je had hem gewaarschuwd, ja. natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk, jij ja, kent de bergen. Niet één, wel tien keer heb ik het tegen hem gezegd onderweg. Jo denk erom, laat die wagen niet hollen. Eigenlijk ben je er nog goed afgekomen, Piet. Goed afgekomen dan. Dan is het gelijk. Voor hetzelfde geld lag je nou beneden. Heb jij hem zo mooi op deze parkeerstrook ja, gekregen? Ik heb geschreven wat hij doen moest. Remmen en een en Die wagen schuurde langs de rot. Dat heeft de snelheid ook nog wat gebroken. Maar uh, hij vloog toch nog tegen dat uitstekende stuk op. Die motorkap heeft een goede tik gehad, zeg. Ja, hij zit van voren helemaal in de kruikel. Ja, dan moet je rechts eens zien als die wagen straks losstaat. Al dat plaatwerk aan vladder en die dekzeilen gescheurd, dat kan ik je nou wel vertellen. Zegt Piet, en ik heb het hem nog gezegd en niet laten hollen. Piet, het is ook mijn eigen stomiteit. Ik had hem toch nooit moeten laten rijden. Hij drukt toch voor geen cent. Piet, luister nou eens. Eh, wat nou dan? Heb je het pak al? Ach, jongen, pak. Nee, ik had er wat anders aan mijn hoofd. Nou, pak het dan nou. Joop, merkt nou niks. Uh, Hij blijft in de buurt. Is dat nou wel nodig? Ja, ja, ja, Piet. Dit is onze kans. Ja. Anders weten we nooit wat er achter dat geheimzinnige gevoel uh. steekt. Ja, goed. Goed, ik pak het. Heb je het pak? Ja, wacht even. Ik zoek. Merkt je ook niks? Nee, nee hij is nog steeds voor bezig. Ik heb het. Wacht, ik kom. Mooi. Geef maar. Zeg Piet, rijd jij met ons mee. Dan haal je hulp in de eerste de beste plaats waar we langskomen. Ja, dat is nog het beste. Hé, hey, jij daar. Supple. Ja. Ja, Blijf bij de wagen tot ik terug ben. ...pak eens rustig bekijken. Freulein, twee koffie. Nog Duits hier? Huh? Oh ja, Zuid-Tirol. Even nou dat pak eens aan dan. Ja, dank je. Het hm. ziet er toch echt uit als een pak koffie. Erendig zeg, en niet gebonden met vliegertaal. Heb jij een mes? Ga je het openmaken, Dirk? Ja, wat denk je? Ik wil nou eindelijk wel eens weten wat er in dat pak zit... schieten we niet op. U, uh, u bedoelt met die zaak van de diamanten van Muller, inspecteur? Mm, ja, Wander. Ik heb die zaak van inspecteur Gijssen overgenomen. Is er geen enkele aanwijzing? Er Zijn anders altijd verklikkers genoeg? Nee, nee, nee, nee. Ik tast volkomen in het duister. Mm. De helers worden natuurlijk goed in het oog gehouden. Ja, ja, ja, daar wordt op gelet. We hebben in drie dagen nog niks bereikt... Ik ben bang dat de diamanten de grens al over zijn. De politie in heel Europa is natuurlijk op de hoogte. Ja, ja, ja. Overal letten ze op. Ja, het vervelende is dat we geen goed signalement van de dieven hebben. Waar hm? gaat die Muller nou maar beter uit zijn had uitgekeken? Ik ben vanmorgen de lijst nog eens nagegaan. Wat zegt u? De, de lijst? Welke lijst is het? Ja, ik heb een lijst laten maken van de kerels die de diefstal gepleegd kunnen hebben. Huh dat zijn er zeker heel wat is Victor. Ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Veel te veel. Er is praktisch geen uitzoek aan. Ja, als er nou een brandkast was opengebroken... dan hadden we nog wat houvast aan de manier waarop dat gebeurd was. Maar dit was stomweg pakken. Hier. Hier heb ik de lijst met namen. Eens kijken. Ja. Diamante Jopie. Scherven Nelis. Witte David. Willem Zwart, ook wel Zwarte Willem. Oh, uh, inspecteur, uh, weet u dat Willem met een nieuwe maat samenwerkt? Nee? Hoe kom je dan? Oh, ik las het vanmorgen in een pas binnengekomen rapport. Frank heet die maat. Hij er wordt ervan verdacht handtasjes gegapt te hebben. Oh, die jongen is dus geen inbreker. Nee, oh nee, hij zal alles nog moeten leren. Ja, dan kan het Willem niet geweest zijn. Met een maat die nog van niets weet, begin je niet aan zo'n grote zaak. Ga je het pak openmaken? Ja, wat dacht je? Ik wil nou eindelijk wel eens weten wat erin zit. Nou, nou. Alles zit vastgeplakt. Nee, het gaat zo niet. Geef me je messes dan. Zal ik helpen, Dirk? Nee, nee, ik krijg het zo wel gedaan. Gewoon koffie? Ja, koffie. Koffiebonen. Nou, laat ik nog eens goed voelen, hè. Wat, wat heb ik daar? Huh? Daar geeft die klampers aan. Ik keer het pak om. Hier, hier, Dirk. Ik zal hem uitspelen. Ja. Ja, zo. Daar gaat hij dan. Alle mensen. Dirk. Dirk, wat zijn dat? Kijk eens hoe het glinstert. Dat is geen glas, Daan. Alle machtig, nee, dat is geen glas. Het blinkt over de hele tafel. Wat doe je nou? Waarom pak je alles weer in? Het hele café hoeft niet te weten dat hier voor duizenden op tafel ligt. Voor duizenden? Echt voor duizenden, denk je dat? Het zijn edelstenen, dat zie je zo. Diamant of zoiets. Diamanten, Dirk? Verstand heb ik er niet van, hoor. Maar dit moet iets heel kostbaars zijn. Waarom zouden we die keer wel anders zo achter ons aangezeten hebben? Uh, Fräulein? Fräulein? Wat ga je doen? De baas opbellen. Hij moet me zeggen wat ik moet doen. Naar de politie gaan of. Nou ja, weet ik veel. Ik zal hem zeggen wat er gebeurd is. Ah, daar komt de dienster. Bitte, mijn heren, ze Eh, uh, Ik wil telefoneren. Kunnen ze dit nummer aanvragen? Uh, mijn zin. Amsterdam, Holland. Maar natuurlijk. Ik roep ze zofort. Ze vraagt direct verbinding aan. Dan word ik zo onder telefoon geroepen. Krijg je hulp dan vlug aan de lijn, Dirk? Huh? Vlug? Oh, goed, dat gaat begrijp je nooit. De ene keer hoef je nauwelijks te wachten, de andere keer duurt het een half uur. Diamanten. Ik denk wel dat er diamanten zijn. Moet je zien. Wat schittert die, hè? Ja, ja, ja. Hou ze nou een beetje weg. Zou het zou wat voor mijn meisje zijn, Dirk. Twee diamanten als oorbellen. Nee, nee, niet eens van die grote. Twee kleintjes. Heb jij een meisje? Ah meisje. Nou mijn Cino, ja, ik ben een paar keer met een naar de geweest. Zou er wel staan, hoor. Die kleine lichte steentjes vooral. Oh, man, wat zou ze zo trots zijn. Ik zie er al lopen. Daan, jongen... Die donkere stenen, die zijn meer wat voor mijn moeder. Die houdt al wel van mijn moeder. Voor een brush. Oh, Daar zijn donkere diamanten mooi voor, hè? Daan zit nou niet te fantaseren. Een chauffeur verdient aardig, maar als je de diamanten wil gaan kopen... dan moet je me ophouden met eten. Oh, dat ik nou een heel... ...pak voor me heb liggen. Maak je handen niet vuil, jongen. Het is vastgestolen goed. Gestolen? Ja. Ja, ze zullen wel gestolen zijn, hè? Holla, een Susie. Uh, Dank je. Daar is de baas aan de lijn. Ja, let jij je op het pak dan. Ja, hier, Dirk. Spreek ik met de firma Timmers in Holland? Ja, Dirk. Met Timmers zelf. Wat is er aan de hand? Toch niks ernstigs, hoop ik. Nou, baas, het is een hele vreemde geschiedenis. We zitten nou opgeschreven met een pak diamanten. Wat een ellende. De hele wagen in de soep. Hoe kom ik nou in Milaan met het pak? Ik krijg maar 500 schulden niet voordat ik het afgegeven heb. Tjonge, tjonge, wat ziet die motorkap eruit? Nou ja, eigenlijk kon ik er ook niets aan doen. Als die harder niet geweest was, had ik die wagen wel gehouden. Ik zal maar zo lang in de cabine gaan Ik ben blij dat Piet opgehoopt is. Ik zeker een moteur gaan halen. Laat ik het pak eigenlijk maar bij me steken. Pietje, ze staat daarover weer herrie te gaan schoppen. Waar heb ik het nou gelegd? Ik dacht toch in de onderste koning. Nee. Nee, niks. In de bovenste misschien. Ja. Ja, je wil wel eens wat anders, hè? Waarom ik? Waar ligt het toch? Ellendige situatie, Dirk. De wagen van Piet zwaar beschadigd. En jullie met een pak diamanten dat waarschijnlijk verstolen is. Waar zit Piet nou? In Brixen. Brixen? Waar ligt dat Brixen? Ik gebruik altijd de Duitse naam nog. Het is een plaats in Zuid-Tirol, weet u? In het Italiaans heet die plaats Bressanone. Dat begrijp ik. Maar wat moeten wij nou met die diamanten aan? Aangeven? Aangeven? Tja. Ja, Johan, dan word je vastgehouden, de Italiaanse politie. Wie weet hoe een groot opland uit je krijgt. Ja. Weet je wat, Dirk? Huh? Hou jij dat tak zo lang bij je. Ik ga hier in Nederland naar de politie. In ieder geval zitten wij zo lang met de diamant opgescheept, Daan. Het is wel opwinden, Dirk. Maar ook gevaarlijk. Kijk, daar is het begin van de autostrada. De plaats waar we net langskwamen heet Brescia. Is de autostrada net zoiets als de autobaan in Duitsland, Dirk? Ja, daar zou je het wel mee kunnen vergelijken. Wat doen die wachthuisjes daar? Niet op de weg? Dan moeten we stoppen. Stoppen? Waarom? Om te betalen, natuurlijk. Zoals je in Duitsland bevorderingsstooien moet betalen, betaal je hier om op de autostrada te mogen. Voor de roemstooier is de wegenbelasting die we in inderdaad moesten betalen. Ja, dat herinner ik me nog. Hier betalen we voor de autostrade. Nou, daar komt al iemand. Buongiorno. Dove ga? Wat zegt hij? Hij wil weten waar we heen gaan. Eh, Conquerenzo. L'autostrade per Milano. L'autostrade per Milano. Eh, 4.850 lire. Ja, gooi meneer Bippet. Eens even kijken wat hij opschrijft, hoor. Hier is het geld. moment dan. Wat gaat hij nou pakken? We krijgen nog geld terug. Ik betaalde met een 5000 lieren biljet, terwijl het 4850 lieren kost. Ja, dank je. Nou. Zeg, berg jij de kaartjes even op? Het lijkt wel bioscoopkaartjes. Dat is het bewijs dat je betaald hebt. Dat moet je laten zien als je van de autostrade afgaat. Ja, hallo. Met wie spreek ik? Met Joop. Spreek ik met Frank? Nee, je praat met mijn geest. Die heb ik aan de telefoon gebonden om op te letten. Willem is in de stap. Vaasjes en potjes kopen. Jij niet, Frank. Nou, ah, doe niet zo stom, anders zat ik toch niet aan de telefoon. Nee, dat is waar. Nou, waarom bel je op? Kan je Willem niet bereiken? Nee, draai er niet omheen. Zeg wat er loos is. We hebben een ongeluk gehad. Nou en? Kun je nog lopen? Ja, maar... Uh... En het pak. Het pak. Ja, kijk, zie je, Frank. Ik kon er iets aan doen. Ja, je wil wel eens wat anders. Let's niet. Wat is er met het pak? Die ligt heel... Nou, even iets anders. Nou, schiet op. Piet heeft het aan Daan en Dirk meegegeven. Wat? Ja, aan Daan en Dirk, die het eerst hadden. Daan is die jongen. Ja, ik ben niet gek. Die jongen die het voor jou heb aangezien. Hoe kon dat dan gebeuren? Heeft Piet het pak afgenomen? Hebben jullie gevochten? Nee. Je... Je wil wel eens... zeg het. Toen ik even niet kijk. Dirk en Daan, hoe rijden die? Naar Milaan. Maar hoe ze rijden, dat weet ik niet. Was ze gaan naar Milan. We zullen jou nog eens een karijntje laten opknappen. We zoeken de zaak zelf uit. Zo, jongen. Nou rijden we de poort binnen. De douaneopslagplaats in Cocorezzo. Die is net zoiets als Roosendaal eigenlijk. De slagboom gaat achter ons dicht, Dirk. We mogen er niet eerder uit voor de douane met ons klaar is dan. Mogen we er niet uit? Nou ja, wij mogen er wel uit, maar de wagen niet. De diamanten, stel dat het ontdekt wordt. Maak je geen zorgen, we houden ze bij ons. Naar ons kijkt niemand om. Ik ga nou eerst de expediteur opbellen die de papieren heeft... ...om het melkpoeier uit te klaren. de papieren? Zo oh ja, een expediteur laat vervoeren. En daarna bel ik baas Timmers nog eens. Hij zal de politie al wel gewaarschuwd hebben. ...dan kan hij nu zeggen wat we moeten doen. Kunnen je de wagen daar niet zetten, Dirk? Ja, daar zet ik hem. Wat een drukte. Maar dit is al somber hier. Naar nee, de gevangenis? Ik hoop dat we vandaag nog weg kunnen. Het hangt er helemaal vanaf of de expediteur komt. Maar het is al vroeg in de middag. Als hij ander werk heeft, dan laat hij ons rustig wachten. Dan kunnen we morgen pas weg. Dat is donderdag. Nou, het wordt dan een toer om nog zaterdag thuis te komen. Laat jij hier dan? Let op het, het pak. Ik zit in uh, Brixen, baas, Timmers. Brezanone, op z'n Italiaans. Ik bel vanuit de garage. Ze hebben de wagen net binnengesleept. Het ziet er niet zo mooi uit, baas. Dirk heeft al verteld wat er gebeurd is. Joop, hè? Ach, die stommeling die, nou ja. U, u weet, ik val niet gauw een man af waarmee ik samenwerk. Vooral niet tegenover een baas, maar die Joop, dat, nou ja. Ik heb het hem gezegd. Niet één, maar wel tien keer. Joop, denk erom, laat hem niet hollen. Hoe is het nou met de wagen? Ach, uh, de Italiaanse monteur is net bij me geweest. Hij kan bepaalde onderdelen niet krijgen, geloof ik. Dan moet ik de fabriek vragen of ze de dealer willen waarschuwen. Kijk, die monteur is wel goed hoor, baas. Die wil wel. Maar ja, als hij het materiaal niet heeft... Goed, Piet. Ik zal zorgen dat de dealer gewaarschuwd wordt. Goed. Dat je die racewagen meekreeg, Willem Je hebt hem niet eens hoeven jatten <laughs> Ja, ik, ik zeg die raceauto gisteren al staan Toen ik ons in de garage bracht <laughs> Ik dacht meteen al, je weet nooit hè? Nee, je weet nooit, Dat komt nou weer eens uit? Die Joop. De Joop is een stomme hond. We hadden de poed beter zelf kunnen wegbrengen. We hadden beter, ja. Wat we niet allemaal beter hadden kunnen doen. Altijd is er wat mis. Door jou, Willem, door jou. Jongen, jij ja. moet niet schrijven. Je neemt de mensen tegen je in. Kijk, nou hebben we deze racewagen kunnen lenen. Maar denk je dat het jouw geluk was, Frank? Nee hoor, Je bent veel te hatelijk, veel te gemeen. Die racewagen hebben kunnen lenen door een beetje belangstelling te tonen... Gewoon een beetje praten met de eigenaar van de garage. Moet je wagen, zeg ik zo tegen hem. Je gaat snel. Zoiets zouden wij nou eigenlijk ook moeten hebben. We hebben haast, weet u. Een optiekeetje. Ik krijg hem te leen. Ja. En jij maar schelden op me. Ja, jongen. Zonder mij blijf je nergens. Nergens, zeg ik je. Ja, ik versta je wel. Nou, laten we er maar meteen achteraan gaan. Hoe eerder we die laten pakken te krijgen, hoe beter. Niks te van. We vertrekken morgen vroeg. Morgen pas. Zeg, ja, we je... denken nou? Verwacht je soms een tik in het donker langs die smeilige bergwagen gaan rijden? Kijk wel link uit. Zit voor het eerst van mijn leven in de bergen achter het stuur. Je ja, hebt zal s s'nachts op toer gaan. Maanden gevaarlijk. Ja, en, en een oude inbreker is misschien niet veel verloren. Maar ik heb thuis een vrouw die op me wacht. Ja, en bovendien, ik blijf zelf ook graag nog een paar jaartjes gezond. Ah, Dirk, hoe is het? Per gedaan. Hij komt vandaag niet. We moeten vannacht maar in een hotel slapen. De expediteur komt morgenochtend. Dat is donderdag? Ja, donderdag al. Goed, vanaf kunnen we weer niet verder. Eerst zaten we aan de Brenner vast, en nu hier in Concorrento. Ik heb het je toch wel gezegd, joh? In Italië gaat alles piano piano. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, in orde, ja. We zijn wakker. We zitten... Hé, hey, krijgen we iets te eten? Eten, eten. Mangare mangare. La colazione di sotto. Huh, dat Italiaans. Wat zeg je? La colazione di sotto. Di sotto? Huh, is dat niet beneden het Italiaans? Di sotto. Huh, misschien dat ze beneden iets klaargezet hebben. Nee, ja, dan moet ik opstaan. Eén, twee. Zo. Ja. Nou kan ik weer een beetje denken. Che, moet je dan zien slapen? Ons goed zelf. Met een pak diamant onder zijn kussen. Hé. Hey, opstaan, dan. Ja, het is nog donker. Donker? Ja, omdat je open nog dicht zijn. Kom eruit, we moeten werken. Als de expediteur nou weer niet komt. De expediteur komt wel. En als die er is, dan maakt hij de papieren voor de douane in orde. Ja. He? Uitklaren heet dat. Ja, uitklaren? Ja, ja, ja, ja, ja. ga maar. Hé, daar staat je wat te wachten. Zodra we bij de douane ja. klaar zijn, moeten we het adres zoeken waar onze lading heen moet. En daarna wordt er uitgelaaien, hè. Er staat een werkdagje op je te wachten, jongen. Ha! Nou, hop, ik kom er wel uit. Al heb je nou een reedswagen, Willem. Snel ga je nog niet. Ja, hier in Oostenrijk zeker, in de Bergen. <laughs> Je moet straks eens zien, Frank, als we talen Italië binnen, op de autostrada. Straks, straks. Ja, ja, ja, altijd straks. Wie weet wat er met de poet gebeurd is, met de poet. Ah, je maakt je misschien druk voor niks. Voor niks? Terwijl Joop het pak kwijt is. Nou, dat zegt nou helemaal geen sier. en Dirk, hebben we het pak weer. Goed, eh, wat dan nog? Ik kan best dus het gewoon in Milan afgeven hoort toch niks te vermoeden, hè? Nee, nee, nee, Ze hoeven niets. Nee, maar je weet nooit, hè? Nou, we gaan eerst naar Milaan. Kijk hoe de zaken daarvoor staan. Kijken, kijken, kijken. Wanneer doen we eens wat? Hé, hey, jongen, maak je toch niet zo te sappen? Dus hier moeten we zijn, Dirk. Ja, ze zitten om ons te springen. Kunnen we met de uitlaaien beginnen? Si, signore, si, si. Un moment, la machine. Dan loopt hij weg. Die komt wel weer terug... Nou, we zijn waar we wezen moeten. Een veevoederfabriek net even buiten Milan. Zijn nou nog maar uitlaaien? Natuurlijk. Ga dan eens maar langzaam. Piano, piano, hè? Wacht maar af. Ik heb hier meer uitgeladen. Er is nog geen mens. Kijk, daar komen ze aan. Wat is dat voor een apparaat? Een verplaatsbare lopende band. Een transportband. Ze hebben de spullen hier in orde, hoor. Jen, eh, eh, hè? Eh. Yeah. Yeah. Gooi het zeil open, Dan. Daar kunnen ze beginnen. Gaat het? Ja, het is los. De klep naar beneden. Ja, ik neem hem hier. Hebben. Ja. Hey, Giovanni, tienne. Die qua. Mooie machine, zeg. Sí, si, sí, si, signore. La machine. Mag ik eens kijken? Luciano, dove è la macchina? machine? ze niet in de weg dan. Tiene, tiene, su, su. Già ja, fatto. De eerste zak al op de band... Dat gaat vlug. Kom wat daarachter. Mooi spul, hè, die lopende banden. Je gooit zo'n zak er aan de ene kant op... en aan de andere kant wordt hij op een stapel gelegd. Met drie man kun je het werk klaren. Kijk, als de wagen nou half leeg is... kunnen ze die band ook nog verder in de laadbak duwen. Dan hoef je niet steeds in de wagen van voor naar achter te lopen met een zak op je nek. Handig. Dan, ik ga Timmers even bellen. Wat doe jij? Blijf jij hier? Ja, ik blijf nog wat kijken. Ah. Nou, tot, tot straks dan. Zeg Piet. En wat is er? Hoe lang blijven we nou nog in Barcelona? Je wil wel eens wat anders, hè? We gaan als de wagen gemaakt is, Joop. schiet je ze dan niet mee op? Er moeten onderdelen uit Oostenrijk komen. Je hebt hem wel goed in de vernieling gereden. Timmers woesten met de wagen stuk is, de expediteur klaar. Expediteur? Wat heb ik hier man gedaan, Piet? De expediteur heeft ons de lading bezorgd. Nou krijgt hij extra last met de douane. De, de, de, de douane? Er is toch niks te vinden? Hé? Huh? Wat heb jij? Ben je ergens bang voor? Nee, is schoon geweten heb je niet, dat wist ik al. Wat moet de douane? De wagen is langs de rotswand geschuurd tijdens de botsing. De zeilen zijn stuk. Je kunt makkelijk door de scheuren in de laadbak komen. Och, wat zou dat... Dat zou zo... Nou ja. De wagen is nu opengegaan voor het zegel aan de laadbak door de douane verbroken is. Het zegel, zoals je dat nodig hebt voor je tirkarnet. De lading is niet meer afgesloten. Wij chauffeurs hebben daar niet zoveel mee te maken, maar de expediteur krijgt het extra werk op zijn nek geschoven. Hij moet met de douane praten. Vertellen dat de wagen per ongeluk is opengegaan. Dan moet hij vragen of hij die melkpoeier mag overladen. En bij het overladen moet natuurlijk een douanebeambte aanwezig zijn. Nee, dat wordt een uh, ingewikkelde geschiedenis. Tja, alleen maar omdat een of andere sukkel zo stom is om die wagen te laten hollen. Ah, Dan. Hoe ver zijn ze? De hanger is al leeg, Dirk. Ze zijn nou met de wagen bezig. Ja, het gaat hard. Wat zei Timers, Dirk? We moeten morgen in Verona een se stoffen laaien. Stoffen? Stoffen voor kleren? Ja, precies, dan. En uh, de diamanten? W wat heeft hij gedaan? Hmm. Timmers is toch wel een gekke keer over. Heeft hij de politie niet gewaarschuwd? Ik kreeg de indruk dat hij het verhaal niet helemaal geloofde. Geloofde hij het niet? Zo leek het tenminste. Ja, wat moeten we nou doen? Wij? Niks. Wij moeten naar Verona ladingstoffen halen. We hebben allereerst de verantwoording voor onze wagen. Verona? Wellicht dat? In het zuiden van Milaan? Nee, joh, naar het oosten. In, in Oost-Italië? Ja. Het is al een stuk in de richting van huis. Ci manca un sacco. Wat is dat, hè? Ci manca un sacco. Ci manca un sacco. Wat? Er, er is een zak te weinig, zegt hij. Te weinig? Non l'avete bevuto? Hé? Ja, wat oh, Non l'avete bevuto. Kijk, kijk naar zijn handen. Hey, hij maakt een gebaar van drinken. Hij vraagt of wij het spul hebben opgedronken. Dat kalvermelk, nee. No, no, no. nee. Nee. No, no, no. Luciano, vriend. Ah, kijk eens, de zak is al gevonden. Gaan we nou meteen weg? Ja, we rijden vanavond nog naar Veronen. En dat ellendige kamertje. Hé, hey, Willem. Wat doe je? Nou, laat me nu eventjes, Frank. Kijk je weer, Willem? Ja. Nee, nee. Ze binnen, nog niet binnen. Het is een al donderdagavond Ze zijn nog steeds niet gekomen. Nee. Ik begin wel ook ongerust te worden, Frank. <laughs> Hij begint ongerust te worden. Dat is toch te gek om los te lopen. We stelen een partij diamanten... om in Italië te verkopen... Dan zitten we in Italië en dan hebben we de diamanten niet meer. Ja, Frank, ja, we hebben pech uit. Pech, pech, pech. Je had die chauffeur, die Joop, er nooit in moeten halen. Dat was het begin van de ellende. Nou, jij ziet alles zo zwart. We zitten hier voor aap. Voor aap, zeg ik je. In een klein kamertje achter een café. Het café waar het pak afgegeven moest worden. Wat doe je? kijk weer. Nog niks, hè? Nee. Nog niks. Wacht maar weer. Wacht De vrijdagmorgen is al bijna om, Dan. Ik moet zeggen, de uitlader ging gisteren vlug. Maar het inladen gaat ook vlug, Dirk. Ja. Toch jammer, Dirk, dat we niks van de stad kunnen zien. Van Verona? Ja, van Verona. We zijn er nou toch. Het is nou helemaal zo, jongen. Een chauffeur komt overal, maar hij ziet niks. We hebben er geen tijd voor. Stel dat we de stad ingaan. Dan zijn we nooit morgenavond thuis. Ja, het weekend thuis is wel prettig. We schieten op, Dan. Kijk, er gaat weer een baalstof. Hoe heet zo'n machine nou, Dirk? Die die baal omhoog hield? Dat is een vorkheftruc. Een vorkheftruc? Kijk... Vooraan het karretje zie je twee stangen zitten. Dat is de vork. Die wordt onder de balen gestoken. Het wagentje rijdt met zijn vracht naar de wagen. Dan gaat de vork omhoog tot de laadbak en de balen kunnen zo in de auto getild worden. De balen staan op een soort planken. Dat zijn palets. Platte palets. Dat zijn houten bladen waar de vork ondergestoken kan worden. Palets. Ja, die palets zijn vooral handig als je een hoop kleine pakken hebt, hè. Die kun je dan in één keer met de vork omhoog tillen. <telling> Kijk, nou neemt hij een palet met rollen stof. Zat Dirk? Achterin de loods hangen nog kostuums, mantels en jurken. Onverpakt. Moeten die niet ingepakt worden voor we ze meekrijgen? Die krijgen wij niet mee, Dan. Oh nee? Nee, wij krijgen alleen stoffen mee. Kleren worden hangend vervoerd. Hangend? Wat bedoel je, hangend? Nou, kijk. Uh, kom eens even mee. Zie je? Alles netjes geperst opgehangen. Opklerenhangertjes. Hier een standaard met jurken. Daar kostuums. Mooi spul. Uh -huh. Dat is allemaal Italiaanse confectie. Je zei dat het hangend vervoerd wordt, Dirk. Hoe doen ze dat dan? Nou, daar hebben ze speciale auto's voor met rekken. Alle kleren worden aan de hangertjes in de wagen gehangen. En wat voor een wagen... Een hele laadbak met plastic bekleed, zodat er geen stofje bij komt. Is dat hangend vervoeren nou zoveel makkelijker? Nou, en of? Je hoeft de kleren niet meer in te pakken. Dat scheelt een hoop tijd. En verder blijft alles mooi in de vouw als je het hangend vervoert. Ja, ja, natuurlijk. Ik denk dat Van Genteloos dat vrachtje wel zal verzorgen. Die hebben een heleboel wagens speciaal voor dit vervoer. Dit is dus een vracht voor de concurrentie. Nou, concurrentie, concurrentie. Nou, is Van Genteloos soms geen concurrent van ons? Ja, ze zijn in zoverre concurrenten van ons dat ze ook goederen vervoeren. Alleen in het groot. Ik bedoel, dat is een bedrijf. Ja, daarbij valt Timbers in het niet. Nou dan. Maar aan de andere kant zijn er heel wat kleine ondernemers die voor van Loos rijden. Timbers heeft ook wel een vracht van ze gehad. Ik weet het niet hoor, maar deze vrachtstof kunnen we misschien ook via van Loos gekregen hebben. Nou, er zitten mooie lappen bij. Dat heb jij dus ook al bekeken, Daan. Ik ben hier meer geweest, hè. Ja? En, Dirk? De vorige keer heb ik een visje uitgegooid. Of ik niks kopen kon. Ja, tegen fabrieksprijs dan. Ja, daar zou ik ook wel zin in hebben. Breng ik een paar lappen stoffen mee naar Holland. Voor, voor mijn moeder en voor, voor mijn meisje. Ik zal de chef hier straks eens aan zijn staart trekken. Oh, er komt iemand naar ons toe. Oh, dat is hem. De chef. Ah, signore. Ci manco un pacco. Die resta per domani. Pacco? Mm -hmm. Manca? De, er is een pak niet, wil je zeggen? Si, si. Ci manco un pacco. Maar, maar ik wil weg. Ik wil vandaag nog vertrekken. Rester per domani, doman matina. Doman matina. Dat is morgenochtend. Weg is hij. Te vroeg gejaagd. Ik dacht toch wel morgenavond thuis te zijn. Maar dan rijden we morgen toch de hele dag door? Ja, als dat kan. In Oostenrijk mogen vrachtwagens zondags niet rijden. En om nou te voorkomen dat je toch doet... ...mag er zaterdag na drieën geen vrachtwagen meer over de grens. We moeten morgen voor drieën bij de Brenner zijn. Voor drieën bij de Brenner? Als we morgen nog wat vroeg laden, dan gaat het nog. Maar de douane moet ook op tijd komen. Komt de Italiaanse douane dan hier, Dirk? Bij de loods? Ja, ze komen hier, in een auto. Viermal sterk. Hier in de loods kijken ze de papieren na en verzegelen. Signore. Signore. Ah, hij wil het zeker goed maken. La stoffa è pronta. La stoffa. Oh, de stof waar ik de vorige reis om gevraagd had. Een goed maken gedaan, zei ik het niet. Oh, In het kantoortje geloof La stoffa. La stoffa è bellissima. Ja. Ja, ze is mooi. Precies wat ik gevraagd had dan. Een paar grote lappen. Welke kleur wil jij? Oh, nou, een, een, een, een lichte lap voor mijn meisje. En uh, die donkere voor mijn moeder. Ja, preto die kost. dikosto. Wat zegt hij nou? Tegen kostprijs, zegt hij. Ja, dat is goed. Ik neem deze twee lappen. En hij die twee. Morgen nog betalen. Domane Martini. Echt. Si, si. Kom mee dan. Bonjour. Hey, bonjour. Arrivederci. Dan gaan wij nou de stad in. De stad in? Verona. Ja joh. Nou, een avond over hebben kunnen we wel gaan passagieren. Is er veel te zien? Ja, Jij bent meer in Verona geweest, Dirk. Veel? Verona staat vol. En, en waar gaan wij heen? Nou, er is hier een grote Romeinse arena. Daar gaan we eerst heen. Verder naar een middeleeuwse kasteel, Castel Aan dat kasteel is ook een middeleeuwse brug gebouwd, met muren en zo. Dirk, Dirk, maar, maar de diamanten? Aha. Ik doe de wagen op slot, daan. Dan kan niemand erin. Zaterdagmorgen gedaan, kwart over negen. Jongen, wat hebben wij een geluk gehad dat de douane zo vlug kwam? Ha, ingeladen en ingeklaard. Waar heb je de stoffen gelegd? Achter je, in de kooi. Zou er nog voor drieën bij de Brenner zijn, Dirk? Van Verona is het ongeveer 230 kilometer. Er zit een klein kansje in. Morgen zaten we nog in Verona. En nou gaan we al over de Brenner. Dat hebben we mooi geklaard, jongen. Nou, dan kunnen we zo door naar huis rijden. Was dat maar waar dan? Wat? Niet dan? Nee, jij vergeet weer dat het vandaag zaterdag is. Vanavond om twaalf uur wordt het zondag. Ja, dat weet ik ook wel. Maar op zondag mag je in Duitsland ook niet rijden. Dus we moeten toch stoppen, Dirk? Ja. Maar ik wil dan wel zo dicht mogelijk bij Nederland zitten. Nou, ik vind dat net. Ik zou ook graag eerder thuis zijn. Ik voel me niet prettig met die diamanten in de wagen. Bang voor de douane? Nee, niet de douane. Die twee kerels. Zouden die vanuit Italië geen telefoontje gekregen hebben? De buiten is er nog niet. Wat denk je dat? Wie weet wachten er ze ons ergens op. Nou, het is wel een avontuur. Ik had liever wat minder avontuur. En wat meer veiligheid. Wachten, wachten. Ik heb genoeg van het wachten, Willem. Ja, Frankie, ik geef toe. Jij geeft toe dat je een sukkel bent, Willem. Het is nou zaterdagmiddag. Ja, ja. Donderdagavond hadden we het kunnen weten: dat ze niet meer kwamen. Nou, kijk nou eens even, Willem. kijken. Met... Maar Mij kom je niet met mijn smoesjes aan boord. Ja, wat wil je nou eigenlijk, Frank? Achter die kerel al. En hoe dan? We hebben toch die racewagen. Oh, weet jij waar ze zitten? Nee, Willem. Maar ik weet wel hoe ze rijden. Ik ben niet gek. We pikken ze op de terugweg. Ja, ik weet niet of we daar verstandig gaan doen, jongen. Misschien kunnen we wel eens beter rustig houden. <laughs> rustig houden. Ah, jij komt pas kijken, Frank. Ik kom pas kijken, ja. hè. Oh ja, maar ik heb toch genoeg van het leven gezien... om te weten dat de manier waarop jij deze zaak hebt aangepakt... alle beroerd is. Wat, hè? Ja, alle beroerd. En ik zeg je, ik ga zo niet door. Ik neem de zaak nou in handen. Ja, en dan lossen we het hele gevalletje op mijn manier op. Ja, ja, dat doet u mij. Dan kan de wagen dus woensdag weer rijden. Wat? Op rekening van de firma Timmers. Nee, hey, Timmers ben ik zelf. Goed, u zorgt voor de onderdelen. Ja, prachtig. Bedankt zover. Zo. Nou, dat is het laatste telefoontje vandaag. Hoe laat is het nou? Eens kijken. Toch al bijna vijf uur. Dat ongeluk van Piet zit me niet lekker. Dat gaat dik geld kosten. Piet zal er niks aan kunnen doen, dat geloof ik wel. Maar die nieuwe bijrijder, die Joop, die vliegt eruit. En dan dat gekke verhaal dat Dirk me door de telefoon vertelde. In het begin geloofde ik het bijna. Maar nee, dat is te gek. Twee keer als die een pak afgaven, een pak waar achteraf eh, diamant in bleken te zitten. Het zou wel een gentje van de chauffeurs onder elkaar zijn geweest. Ik hoor het wel als ze terugkomen. Zo. Waar is de krant? Hé. Hey. Waar heb ik hem nou gelegd? Oh, daar heb ik het tafeltje. Eens kijken. Buitenlands nieuws. Opstand in... Nou ja. Hier een stuk van schoonheidskoningin. Nou, sla ik over. Diamantdiefstal nog niet opgehelderd. Ernstig meningsverschil tussen... Eh, diamantdiefstal. Stond er nou diamantdiefstal? Dat moet ik toch even lezen. Ja, inderdaad. Diamantdiefstal nog niet opgehelderd. De zaak van de diamantdiefstal bij de Duitse handelaar Müller... ...houdt de politie nog steeds bezig. De inbraak die vorige week in de nacht van zaterdag op zondag werd gepleegd... Leverde de dieven een buiten van ruim 140 diamanten. Van de dader, zoals van de diamanten, ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Wel heeft de heer Mulen verklaard de dieven gezien te hebben. Het waren twee mannen die er op een bromfiets vandoor gingen. Deze aanwijzing is echter te vaag om de opsporingsambtenaren houvast te bieden. Hé. Hey. Zou dat bericht misschien iets te maken hebben met het vreemde verhaal van Dirk over een pak diamanten? Hij vroeg het of ik. Uh... ...of ik het aan wilde geven. Dan moet ik nou gaan meteen. Ga naar de politie. Wie weet wat er intussen is gebeurd. We zijn in Tirol al bijna door, niet Dirk? Ja dan. We zitten nou zo in Duitsland. Moeten we straks in Duitsland stoppen omdat het zondag is? Ja. In Oostenrijk mag je zondags ook niet rijden. nee. Wat wil je daarmee zeggen? Hoe zit het nou in Nederland, Dirk? In Nederland? Ja. Daar mogen de vrachtwagens wel op zondag rijden. Veel wagens uit Zweden en Denemarken en zo, wagens die naar Frankrijk moeten, gaan zondags door Nederland. Die maken daar mooi gebruik van. Dus er zijn lang niet overal dezelfde regels? Nee, de bepalingen verschillen van land tot land. Nederland is voor buitenlandse vrachtrijders erg makkelijk. De Nederlanders hebben het heel wat moeilijker als ze de grens overgaan hoe dat, Dirk? Nou, je hebt gemerkt daan dat we in een heleboel landen geld moesten betalen. Geld om te mogen rijden. Ja. Ja in Duitsland en Oostenrijk bevorderingssteun. En in Italië moesten we betalen voor de autostralen. Mooi. Maar in Nederland moeten wij ook geld betalen. In Nederland betaalt Timmers wegenbelasting. Oh, logisch. Nou, zo logisch is dat niet daan. Want Timmers betaalt wegenbelasting voor auto's die in Nederland bijna nooit op de weg zijn. Ja. Ja, dat is zo. Je zit altijd in het buitenland. Ja, zo zie je. Je betaalt eigenlijk dubbel. Precies. Daar zit iets scheef. Maar de buitenlandse vrachtwagens, wat betalen die in Nederland? Niks. Niks? Een buitenlandse wagen rijdt over onze wegen zonder daarvoor een cent te betalen. Maar dat is ook niet eerlijk. Nee. Daarom proberen de Nederlandse vrachtrijders er ook verandering in te brengen. Ze hebben gevraagd of ze geen wegenbelasting hoeven te betalen in de tijd dat hun wagens in het buitenland zijn. Is het al gelukt, Dirk? Nog niet. Ze zijn er nog steeds over bezig. Hoeveel wegenbelasting zou Timmers nou moeten betalen? Nou, dat weet ik niet precies hoor. Die wegenbelasting wordt per wagen gerekend. Per wagen? Ja. Zo'n twintig tonnen waar wij op zitten, hè, die zal per jaar toch gauw een 8.000 gulden aan wegenbelasting kosten. Alsjeblieft. Nou, dat is niet mis. Nee, joh. Het is wel de moeite waard om daar wat af te krijgen. En als de wagens toch in het buitenland Kijk zijn... Eens. Dat is koefstein Koefsteinhoofd. Koefstein. Nou, dan kunnen we binnen een half uurtje in Duitsland zitten. Ja, nou las ik nog geen uur geleden over een diamantdiefstal... Er uh, stond een artikel in de krant... diamantdiefstal nog niet opgehelderd. Als ik u dus goed begrijp, meneer Timmers... denkt u te weten waar de diamanten op het ogenblik zijn? Nee, inspecteur. Ik vertelde u al, ik, ik weet niks met zekerheid. Ik weet alleen maar... wat mijn chauffeur me door de telefoon vertelde. Vanuit Italië? Inderdaad. Uh, Dirk was op dat moment in Italië. Die chauffeur van u, meneer Timmers, die Dirk... wat is dat voor iemand? Ja. Dirk... Is bijzonder precies. Soms zo dat het overdreven lijkt. Een, uh, een vent waar je op aan kan. hier klopt iets niet. U zegt een vent waar je van op aan kan. Maar toen uw chauffeur u opbelde, dacht u toch dat hij zomaar een verhaaltje ophing. Ja. Wanneer belde die Dirkel? Woensdagavond. Woensdagavond. Nu is het zaterdagavond, meneer Timmers. Waarom bent u niet eerder naar ons toegekomen? Ik vertel u toch, ik geloofde hem niet. Drie dagen verloren. Drie dagen. Dat eh, ongeluk met mijn tweede vrachtwagen, dat zat me dwars. Onnodige schade. Die, die bijrijden begingen een tijd. U hebt hoogst belangrijke inlichtingen achtergehouden. Hoort u eens, dat wist ik niet. Dat wist u wel. Uw chauffeur heeft het u verteld. En u deed niets. Nee, nog erger, u heeft uw chauffeur verhinderd aangifte te doen. U heeft ze zelfs rustig een paar grenzen laten passeren... Terwijl u wist dat ze een kapitaal aan diamant smokkelden. Dat is geen grapje, meneer Timmers. Ja, inspecteur. Ik had geen zin in al die Sousa. Dat is geen houding. Laat u me nou even uitspreken. Stel u in mijn plaats, inspecteur. Ik krijg door de telefoon een onwaarschijnlijk verhaal te horen. Ik geloof het maar half. Wat moet ik doen? M mijn chauffeur naar de Italiaanse politie laten gaan? Dat moest u nou precies, ja. En hoe lang zou dat duren? Zouden mijn chauffeurs wel vast kunnen houden? Ze hadden niets te verbergen. Ik, ik, ik kan het risico niet nemen. Als mijn wagens niet rijden, kost mij dat geld. Ik, ik ben vrachtrijder, inspecteur. Van, van die vervanging heb ik geen verstand. Nou goed. U bent tenminste nog hier gekomen. Nou, nog even de feiten. Daan krijgt van een onbekende een pakje mee. Klopt. Goed. Onderweg worden Dirk en Daan aangehouden. Die onbekende vraagt het pakje terug. Hij krijgt het. Boven op de Brenner ontmoeten ze Piet en Joop, hun collega's. Het pakje blijkt nu in Joops bezit te zijn. Piet krijgt het pakje in handen en geeft het aan Dirk en Daan. Die maken het pakje open en vinden een voorraad diamant. Kunt u nou begrijpen dat ik het niet geloven kon? Uw chauffeurs dachten dat die onbekende inbrekers waren? Ja, zoiets. was er bovendien vermoeden dat Joop in het complot zat. Op Joop waren ze behoorlijk gebeten. Alleen, waar zijn die inbrekers nu? Dat weet ik niet. Over die twee heb ik niks meer gehoord. Dirk heeft me wel verteld uh, hoe ze er ongeveer uitzien. Mm -hmm. En Joop? Joop logeert in een hotel in Bressanone met Piet. Hier is het adres. Oh ja, Piet en Joop hadden een ongeluk gekregen. Zitten ze nog wel in dat hotel? Weet u dat zeker? Absoluut zeker. De wagen is woensdag pas klaar. Hm, prachtig. Mag ik dat adres even? Alsjeblieft. Mooi, dank u. Brigadier die brander. Ja inspecteur. Dan komt u even hier wilt u? Ja, meneer. Meneer hier heeft twee signalementen. De vermoedelijke daders van de diamantdiefstal. Dat is mooi. Noteer jij de signalementen even brander. Ja meneer. Ik ga zorgen dat die bijrijder die Joop gearresteerd wordt. Gearresteerd? In Bressanone? Ja. Gearresteerd door de Italiaanse politie. Het wat, wat er toch. Carabinieri. Uh. Carabinieri. Dat is de politie. Politie. Politie. Nee. Nee, niet open doen, Piet. Niet doen, hoor. Ja, zeg politie. Ik las ze niet buiten staan. Ik wil geen moeilijkheden. Carabinieri. Ja, voor mij komen ze niet. Even open doen. Niet, niet doen. Niet open doen. Laat het. Ga weg bij die deur. Licht daarvan. Die deur gaat open. Blijf eraf. Blijf eraf van het slot. Ik zal... Blijf maar niet aan. Daar. Oh. Nee, nee, die nee, deur gaat nee. open. Buongiorno. Buongiorno. Twee smeren ze. Johannes, barint, vervlucht. Eh, Joop. Nee, ik niet. Hij, hij heet Joop. Jullie zullen hem moeten hebben. Jenny, hè? Jenny. Nee, nee. Ik wil niet. Ik, ik wil ik niet. Hallo. hem. Am... Jenny, Jenny. Ja, pasto. dan. Nee. Laat me los. Laat me los, zeg ik. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Het loopt al tegen twaalf, hè, Dirk. Ik weet het. Ik wil de wagen hier ergens neerpoten. Ik moet een goede diepe parkeerhaven hebben, Dan. Oh, we zijn er al een paar voorbij gekomen, Dirk. Ja, maar ik wil de wagen een beetje in de buurt van Augsburg hebben. Van Augsburg? Ja. Als we morgen zijn opgestaan, maken we eerst de wagen een beetje schoon. Maar dan houden we best tijd over. Kunnen we even naar Augsburg gaan? Maar ook in München kunnen blijven. Dat weet ik wel, Dan. Alleen, ik wil zo dicht mogelijk bij Holland zitten. We zijn nou jammer genoeg niet eens verder dan Beieren gekomen. Beieren? En we zijn in Duitsland. Ja, maar Beieren is een deel van Duitsland. Oh, een, een soort provincie. Zoiets als uh, Gelderland of Zeeland. Daar kun je het een beetje mee vergelijken. Kijk, provincies zoals bij ons hebben ze in Duitsland niet. Niet? Wij zitten in West-Duitsland. West-Duitsland is een boendesrepubliek. Bundesrepubliek? Wat betekent dat, Dirk? Bundesrepubliek betekent dat West-Duitsland een verbond van staten is. Zoiets als de Verenigde Staten van Amerika. Oh, nou, begrijp ik het. Eén van de landen die samen Duitsland vormen, is Beieren. Ja, net zo. Hoe heetten die andere landen? Uh, hier, nee, neem de kaart even. Ze staan er wel op. Hesse, Rijnpals, Saarland, Neder-Saxe, en nog meer. Dat zijn dus de landen die West-Duitsland vormen. Ja. Gek hè Dirk? We praten steeds maar over West-Duitsland. Dat is ook een Oost-Duitsland. Er zijn twee Duitslanden. Ja. Ja, Oost- en West-Duitsland. Hoe is Duitsland nou zo in tweeën geknipt? Ja, dat is na de oorlog gebeurd hè. Na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Rusland, Amerika, Engeland en Frankrijk hadden toen ieder een stuk van Duitsland bezet. Zones noemden ze die stukken. Zones? Kijk, je had een Amerikaanse zone, een Engelse zone, een Franse. en een Russische zone. Ja, en een Russische. Nou hebben de Amerikanen, Engelse en Fransen hun stukken bij elkaar gedaan. Dat is West-Duitsland geworden. ...en het Russische stuk werd Oost-Duitsland. Precies. Kijk dan. Een mooie parkeerhaven. Daar duiken we in. Nou. Slaap heb ik wel. Nou, en ik... Hou jij de diamanten weer bij je? Nou, ik leg ze wel onder mijn hoofdkussen. Toch ben ik blij dat we die kerels niet meer gezien hebben. Ja, het zullen wel dieven zijn. Je weet nooit wat die doen. Vechten mag dan wel avontuurlijk zijn. Ik hou er niet van. Nou ja, ja, volgens Piet was een toch kapot. Ja, en goed ook. Ja, ze zullen nog wel in Oostenrijk zitten. We hoeven niet bang voor ze te zijn. Nee dan, gelukkig niet. Stel je voor dat die kerels ons achtervolgen. Ja, oh, ze zitten nog in Oostenrijk direct. Vast. Ja. Wij kunnen rustig gaan slapen. Frank, jongen. Dat wordt niks op deze manier. Geloof me nou. Ik zal die diamanten te pakken krijgen, Willem. Kosten wat het kost. En als ze het pak niet willen geven. Wees geen... toch voorzichtig, Frank. <laughs> <laughs> voorzichtig, Willem. Ik moet de poet. Niet goed schiks, dan kwaad seks. Dan timmer ik op los. Geen geweld, Frankie. Laat ik je dat nou voor eens even voor altijd zeggen. Geen geweld gebruiken. Nooit. Geweld is het enige waar de mensen bang voor zijn, Willem. Met mooie praatjes kom je nergens. Ik zal die chauffeurtjes eens wat laten zien. Sterretjes. Luister nou. Ik heb in mijn hele praktijk nog nooit geweld gebruikt, Frank. Geweld is voor stommelingen. Nou, dat wel voor stommelingen. Als ik de boet maar krijg, Willem. Nooit geweld. Nog nooit, versta je? Nee. Nog nooit. Nee, wat heb je ook bereikt? Eh, luister nou toch eens een keertje naar iemand die al jaren in het vak zit. Stelen, dat doe je met lange vingers. En niet met vuisten. Weet je wat jij bent, Willem? Jij bent een oude sukkel. Jij telt niet meer mee. We zullen eens zien hoe ik dit zaakje oplos. <lacht> Zult u zeker nooit gedacht hebben, meneer Timmers? Dat u nog eens op een Duits politiebureau in Stuttgart zou zitten? Nee, inspecteur. Dat ik nog eens mee zou doen aan een dievenjacht? Nee, dat had ik inderdaad nooit gedacht. Toen u vertelde dat uw chauffeurs zondags niet in Duitsland mochten rijden, meneer Timmers... ...vond ik het maar het beste er meteen achteraan te gaan. Ik ben blij dat u mee wilde gaan. Dat maakt het gemakkelijker om de wagen te herkennen... Waar denkt u dat de wagen van Daan en Dirk zich op het ogenblik bevindt? Ja, Daan en Dirk zijn vanmorgen uit Verona vertrokken. Het is zaterdag vandaag, dus... Uh, om twaalf uur moesten ze hun wagen stilzetten. Ik denk dat ze nou in de buurt van Augsburg staan. Zo, zo. Hoe kunt u dat zo berekenen? Ik ben zelf chauffeur geweest, inspecteur. Ik reed vroeger als chauffeur op mijn eigen wagens. Nou is mijn bedrijf groter geworden, nou kan dat niet meer. Maar uh, de route Italië-Nederland ken ik best. ja. Yeah. Zoiets heb je als je een klein bedrijfje hebt. Ah, uh, bitte, eh, collega. De Duitse inspecteur. Tja, de samenwerking tussen de politie in de verschillende landen is uitstekend, meneer Timmers. Uh, ja. Ik heb weinige nachtrichten uit Oostenrijk ontvangen. Bericht uit Oostenrijk. Uh, mag ik eens zien? Uh, bitte, darf ik maar sehen. Twee personeelbeschrijvingen. Bitte. Danke. Jees, twee signalementen. Aanklacht ook, zie ik. Nou, nou. Een heel verhaal. Zie de varen. Autobaan. Waren repareren. Wel heb ik ooit. Wat is, er, inspecteur? Het is een bericht uit Rattenberg. Wacht eens. Daar kreeg Piet en Job het pak koffie van twee kerels. Ja, die twee hebben in Rattenberg hun auto naar een garage gebracht. Om te repareren. Van de garage-eigenaar in Rattenberg hebben ze toen een raceauto geleend. Een raceauto? Ja, een raceauto. De garage-eigenaar die niets meer van zijn auto hoorde, heeft het aangegeven. De dieven hebben die racewagen dus nog steeds? Ja, ja, ja. De garage-eigenaar heeft de signalementen van de dieven gegeven. Het was wichtig, collega? Ja, of het iets wichtigs is, zeker. We moeten opschieten. We brauchen ons te beeilen. Mijn auto is zo'n fertig. Hoort u dat, Timmers? De wagen is al klaar. Komen Sie met? We moeten mee. Einsteigen, bitte. Waarom, Anton? En snel. En nou van Stuttgart naar Augsburg, inspecteur. Van Stuttgart naar Augsburg. Het zal een race worden. heel rustig. Ik wou dat ik het ook was. Ik kan het niet. Ik ben er niet gerust op. Kerels die diamanten stelen zijn geen lievertjes. Wie weet met wat voor gevaarlijk slag wij te doen hebben. Die zondag ook hadden we maar door kunnen rijden. Nou, Dirk, ziet jezelf niet een zappel te maken? Hè? ik zal er nog maar eens omdraaien. Niet zo'n pikkere jongen. Slapen, slapen. Wat? Wat is dat? Dirk, Dirk, wat gebeurt er? Nou, komt er nog wat van? Ik zeg het, even het raampje omlaag, klein stukje. Geef het maar hier. Ik denk er niet aan. Dat pak is voor de politie. Voor de politie? Ja, voor de politie. Daar is de zaak voor. Oh ja, maar dan komt het niet. Open die deur. Ik ben gek, we zitten hier goed. Hij ja, gaat weg. Wat zal je van plan zijn? Nee, nee. Wie doen. Wie doen. Daar is hij weer. Hij heeft die uit zijn wagen gehaald. Een groot stuk ijzer. Dit is je laatste kans. Nou, hier we we pak. Nee. Ik heb je gewaarschuwd. Je krijgt het niet. Nee. hij loopt weg. Nee, hij neemt een nee. aanloop. Kijk uit, Dirk. Hey. Hey. Ach, Dirk, Dirk. Niks aan de hand aan. Hij heeft alleen het glas ingeslagen. Kunnen we niet wegrijden? Die racewagen staat ervoor. Achteruit heb ik geen ruimte. Geef je dat pak of niet? Ik sla alles in elkaar. Dirk. Wat ga je doen? Ja, ik laat mijn wagen niet kapot slaan. Ik kom erbij. Ik help je. Hier ben ik. Nou, wat moet je nou? Ik zal je hier... Nee, nee Frank, niet doen, niet doen. Willem, blijf vanaf. Blijf vanaf, Willem. Wat los. niet doen geen geweld. Jij, jij, jij. Oh oh. Hij heeft zijn vrienden in de grond geslagen? Oh, oh. Politie, Dirk. Dat is hem. Ja, daar? Blijf hem maar af. Eens, Wie is die man die daar ligt? Zo, Willem Zwart. Je kent me nog wel, hè? Je ja, bent erbij, hè? Inspekteur. Ja, Willem. Ja. Je bent erbij. Gloeiend bij. De zaak is rond. Het ja, was een mooie inbraak, inspecteur. Hoe komt dat nou, dat je hier ligt? Je hoofd bloedt, Willem. Ja, mijn maat, Frank. Die heeft me neergeslagen. Ik heb niks gedaan. Ik weet niks. Allemaal mee naar het bureau. Zwarte Willem. En jij Frank onder bewaking in auto van de Duitse politie. Die rijdt voorop. Dan volgen week. Nou, daar zitten we dan. Zondagmorgen in het hoofdbureau van politie te Augsburg. Ja, heren, ik moet beginnen mijn collega, de Duitse inspecteur, even te verontschuldigen. Hij is op het ogenblik aan zijn rapport bezig. Ja, ja. Meneer Timmers en de beide chauffeurs. Ja, ik zal u maar Dirk en Daan noemen, nietwaar? Ja. Ja, u zult wel nieuwsgierig zijn wat er achter deze hele zaak zit. Niet? Ja, veel begrijp ik er nog niet van. Ja, weet u al iets? Ja, de hele zaak is opgelost. Willem heeft alles bekend. Is Willem die oude man? Die neergeslagen mm hm Precies, die is het. Ja, maar uh, laat ik nu de zaak even vertellen. Dan kunt u daarna vragen zoveel u wilt. Willem, Zwarte Willem, is een bij de politie bekende figuur. Een inbreker. Willem is er op de een of andere manier achtergekomen dat de diamanthandelaar Muller vorige week een zending diamant bij zich zou hebben. Willem wist ook dat Muller laat in Nederland aan zou komen. Muller zou meteen doorgaan naar een vergadering. Het was dus waarschijnlijk dat hij geen tijd zou hebben de diamanten in een bankkluis te brengen. Hoe wist die inbreker het allemaal? Ja, <laughs> ja dat is iets wat inbrekers nooit vertellen. <laughs> uh, hij heeft van iemand een tip gekregen, vermoed ik. Van wie? Ja, dat zegt hij niet. Willem kende een zekere Frank. Hij dacht dat die hem wel zou kunnen helpen. Hij vroeg Frank of hij mee wilde doen en Frank deed mee. Zaterdagavond vorige week braken ze bij Muller in. De buit stond zomaar voor het grijpen. Er was geen brandkast en geen enkele andere beveiliging in huis. Stomiteit. Ja, het, het mooiste was, Muller was wel thuis. Hij had zich een beetje ziek gevoeld. Hij was niet naar de vergadering gegaan zoals Willem verwachtte. Muller werd wakker omdat hij iets hoorde. Hij was echter te laat om Willem en Frank nog tegen te houden. Hij zag nog net twee mannen op een bromfiets verdwijnen. Willem en Frank hadden de diamanten. Goed, maar hoe kwam het dat ik die diamanten kreeg? Nog wel in een pak koffie? Dat was een vergissing. Wat een, een vergissing? Ja, ja, een vergissing. Willem wilde die diamanten in Italië zien te verkopen. Maar hij durfde ze niet zelf weg te brengen. Het zou bij de politie opvallen als vlak na zo'n inbraak een van de beruchtste inbrekers op reis ging. Maar hij kende een chauffeur die van een verdacht zaakje niet vies was. Joop? Natuurlijk. Ja, ja, juist, Joop. Willem had de advertentie gezien waarin u, meneer Timmers, om bijrijders vroeg. Ja. Hij heeft u Joop op het dak gestuurd. Alle mensen. Ja, maar nou, nou die vergissing. Ja, ja. Nou, luister. Het pak met diamanten moest aan Joop gegeven worden natuurlijk. Willem was alweer bang dat de politie op hem lette. Daarom wilde hij Joop niet bij zich thuis laten komen. Hij stuurde Joop naar een koffiehuis. Daar zou Frank hem het pak geven. Maar ja, Joop kende Frank niet. Hey, Frank kende Joop niet? Nee, nee. Frank had geen vermoeden wie er zou komen. Hij moest naar een gewoon koffiehuis. Om drie uur s middag zou er een jongen binnenkomen ja, met een jas over zijn arm... Aan die jongen moest Frank vragen. Zeker een Italië-reiziger? Ja. Ja, hij dacht natuurlijk dat ik Joop was. Ja, het was warm en ik had mijn jas over mijn arm. Ja, precies zo was het. Hij dacht dat jij Joop was. Daarom kreeg jij het pak. Per vergissing. Maar Joop, waar ging die uit? Hij moest dat er om drie uur zijn? Ja, hij had de tram gemist. Ach. De tram gemist? Ja, moet je net Ja, hij kwam een half uur later. Willem hoorde maandag dat Joop niets gekregen had. Maar... Daan had Frank verteld dat hij bij timmers werkte. Zo begreep Willem dat de verkeerde bijrijder van dezelfde firma de buit bij zich had. Willem en Frank gingen toen achter Dirk en Daan aan. Ja, ze wilden de diamanten niet in handen van Daan laten natuurlijk. In Duitsland ontmoette zij eerst de wagen. Daar staan we weer. Bij de wagen. Ik ben blij dat de inspecteur ons het hele verhaal verteld heeft. Mm -hmm. Wat een avontuur, hè? Tja. Maar nou de vrachtrijrij weer. Ik moet rekening met mijn zaken houden. Ja, natuurlijk, baas. Kijk, wat mij op het ogenblik dwars zit... ...dat is de situatie van Piet. Hij zit nou zonder bijrijder in Italië. Ja, natuurlijk. Ja, Joop is gearresteerd. Ik zat erbij toen de inspecteur ging opbellen, gisteravond. Joop zal vannacht wel van zijn bed zijn gelegd. Nou, zit Piet zonder bijrijder. Ja. ja. Kijk, we regelen het zo. Daan, jij gaat naar Italië. Naar Italië? Ik, naar Piet? Hm? Ja, maar, maar, maar hoe kom ik daar? We rijden even naar het station. Station van Houdspoelen. Daar betaal ik een enkele reis Bressenone voor je. Ja, maar, maar, maar ik dan, baas? Dan zit ik zonder bijrijder. Ik moet toch naar Holland? Zou jij met mij genoegen willen nemen, Dirk? Met u? Met mij. Ja, u, u bent zelf chauffeur geweest, hè? Dat is ook zo'n baas. Nou, kruipt baas Timmers op zijn eigen wagens bijrijden. Waar zijn avontuur al niet toe leidt, hè? U bijrijder. Zeg, Dirk. Ja, dan? De stoffen die we in Verona gekocht hebben, wil je die dan naar mijn huis brengen? Die stoffen? Natuurlijk. Ik breng ze wel. Ik, ik zal het adres even opschrijven. Dan vertel ik meteen dat je de volgende week pas thuis komt. Uh, en de stof voor je meisje. Oh, uh, laat Tima maar zolang bij mijn moeder. Uh, die wil je zeker zelf geven, hè? Ja, ja. Alles geregeld? Dan stappen we in. Zo. Uh. Eh, zeg, maar baas, we mogen op zondag niet rijden in Duitsland. We kunnen vanavond pas weg. Dat weet ik nog wel, Dirk. Heus wel. Maar ik wil Daan even naar het station brengen. Dat waag ik erop. Nou, als er geen moet worden, ik vind het best, hoor. Nou, en ik. Naar het station, Dirk. Dan zitten we Daan op de trein naar Italië. Ja. Wat er ook gebeurt, Piet moet een nieuwe bijrijder hebben. De vrachtrijders rijden door.